Verkiezingsprogramma GroenLinks Gelderland 2019 tot 2023. Water, schoon en klimaatbestendig. Water speelt een grote rol in ons natuurbehoud en in klimaatadaptatie. In de ruimtelijke inrichting verdient water daarom een prominente rol. Het is noodzakelijk om onze Gelderse ruimte in te richten op zowel te veel als te weinig water. Bovendien willen we verdere vervuiling van water tegengaan. Ten slotte ziet GroenLinks ook kansen om water in te zetten in de omslag naar schone energie. Omgaan met wateroverlast In Gelderland willen we een klimaattoets waarin water een belangrijke rol speelt. De waterschappen doen al waterstres testen met gemeenten. Dat is noodzakelijk om het overstromingsgevaar tegen te gaan. In de inrichting van de omgeving betekent dat alleen binnendijks bouwen en niet bouwen in kwetsbare gebieden. Ook spelen belangrijke dilemma's rond eventuele pijlverhoging van Nederlandse waterbekkens. GroenLinks wil dat Gelderland gemeentelijke en regionale klimaatadaptatieplannen stimuleert waarin deze aspecten nadrukkelijk aan de orde komen, in samenwerking met gemeenten en waterschappen. Verdroging tegengaan de Gelderse zandgronden worden in toenemende mate kwetsbaar voor grootschalige verdroging, mede door afname van het organische gehalte. Een actieplan tegen verdroging is dus urgent. Met name de Gelderse natuurgebieden moeten tegen verdroging worden beschermd, maar ook de landbouw heeft baat bij maatregelen tegen verdroging. Het pijlbeheer van grondwater wordt steeds belangrijker om genoeg watervoorraad beschikbaar te hebben voor het vroege groeiseizoen en gebruik tijdens de zomerperiode. Landbouw op pijl is een oplossing hiervoor. Het vasthouden van water op landbouwgebieden en ervoor zorgen dat dat water ook snel weer weg kan. GroenLinks wil meer experimenteren mogelijk maken. Situatie in Gelderland nu. Nog veel te doen. We krijgen steeds meer te maken met langdurige droogte en hittegolven door de klimaatverandering. Tegelijkertijd is er vaker extreme neerslag. Veel gemeenten en regio's kunnen het extra water niet aan. Daarnaast blijft het overstromingsrisico van onze rivieren toenemen. Gelderse boeren hebben last van zowel de wateroverlast als de verdroging. Belangrijke zorg is daarnaast dat ons water steeds meer vervuild raakt door medicijnresten, pesticiden en microplastics. Schoon water is van levensbelang. De Europese normen voor waterkwaliteit wil GroenLinks al in 2021 halen. Dat is zes jaar eerder dan het huidige beleid. Deze normen zijn van toepassing op alle wateren in Gelderland, niet alleen op de wateren die staan op de beperkte lijst van de kaderrichtlijn Water. De provincie en de waterschappen werken samen om te voorkomen dat schadelijke medicijnresten, pesticiden, en microplastics via de afvalwaterzuivering in het grond- en oppervlaktewater komen. Waterschap Vallei en Eem bouwt nu een proefinstallatie om medicijnresten uit het rioolwater te halen. Om te voorkomen dat er te veel meststoffen en pesticiden in onze watersystemen komen, is het noodzakelijk om bufferzones bij landbouwgebieden in te stellen. Water als energieleverancier Water kan ook zorgen voor wel 25 tot 40 procent van de verwarming en koeling van de bebouwde omgeving. We willen dat de provincie deze mogelijkheden actief onderzoekt en bevordert dat deze worden opgenomen in de regionale energiestrategieën. Samenwerken aan schoon en gezond water Gelderland kenmerkt zich door een nauwe samenwerking tussen provincie, waterschappen en gemeenten. In die samenwerking vraagt GroenLinks extra aandacht voor verdroging en vernatting, schoon water en de samenwerking in de afvalwaterketen. De samenwerking betekent een belangrijke bijdrage in het inrichten van een gezond en robuust watersysteem. Dit voorkomt wateroverlast voor de inwoners van Gelderland en creëert een goede leefomgeving voor planten en dieren die hier van nature voorkomen. Robuust betekent dat de beken natuurlijk ingericht worden en tegen een stootje kunnen. Zo kunnen ze meer water vasthouden en kunnen vissen ongehinderd zwemmen. Ook worden maatregelen genomen om verdroging van belangrijke natte natuurgebieden tegen te gaan. We willen nog meer aandacht voor de kwaliteit van natuurlijk zwemwater, waar veel gebruik van wordt gemaakt. In een straal van enkele kilometers moet elke inwoner goed zwemwater tot zijn of haar beschikking hebben. Tegelijk met de Provinciale Statenverkiezingen vinden de waterschapsverkiezingen plaats. GroenLinks Gelderland is verwant aan de partij Water Natuurlijk, die aan deze waterschapsverkiezingen deelneemt. Programmapunten a. We willen een actieplan tegen verdroging, zowel in natuur- als in landbouwgebieden, met beek- en kreekherstel, natuurvriendelijke oevers en vispassages. b. Er komen regionale klimaatadaptatieplannen, met onder andere extra waterbergingen om wateroverlast te voorkomen en meer waterreserves op te bouwen tegen verdroging. C. We willen meer pilots met landbouw op pijl. Deze richten zich onder andere op het voorkomen van verdroging en op vermindering van uitstoot van broeikasgassen door veenweides. D. We werken samen met waterschappen aan een kansenkaart energie uit water, om warmte uit oppervlaktewater en afvalwater in te zetten als schone energiebron en aan de opname van deze kansen in de regionale energiestrategieën. e. De provincie houdt toezicht op de maatregelen die het waterschap neemt op basis van de waterstresstests bij gemeenten en bevordert dat de aanbevolen maatregelen tijdig worden uitgevoerd. f. De komende jaren zorgen we voor gedegen inzicht in de waterbeschikbaarheid. De uitwerking in de regio's gebeurt door de provincies, in samenwerking met de waterbeheerders en de gebruikers. Het Rijk is daarbij verantwoordelijk voor de uitwerking van de waterbeschikbaarheid van de hoofdwatersystemen. G. We houden de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater nog beter in de gaten dan voorheen en nemen direct maatregelen als de normen worden overschreden. Bestaande bodemvervuiling zoals de enkapluim pluim in Ede, de Wekeromse Belt en de Bult van Putman in Westervoort lossen we zo spoedig mogelijk op. H. We staan open voor onderzoek naar en eventuele winning van aardwarmte, diepe en ultradiepe geothermie onder voorwaarden. Omdat bij de boringen van schaliegas chemicaliën gebruikt worden die het grondwater vervuilen, zijn we tegen de winning van schaligas. Ook zijn we tegen de winning van andere soorten fossiele energie in de provincie. I. Er komt een bufferzone van 10 meter vanaf de waterkant bij landbouwgebieden. In deze bufferzone mogen geen meststoffen of pesticiden worden gebruikt. J. Gelderland zorgt ervoor dat de drie Gelderse waterschappen medicijnresten, pesticiden en microplastics uit ons afvalwater gaan halen. K. Provincies, waterbeheerders en gemeenten moeten samen zorgen voor veilig en gezond zwemwater en maatregelen treffen om blauwalg tegen te gaan. We zorgen ervoor dat vrijwel iedereen in onze provincie binnen een kwartier fietsen veilig kan zwemmen in open water of op een zwembad.